Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De provincie Gelderland gaat in vier gebieden vergunningsaanvragen bevriezen voor activiteiten waarbij extra stikstof vrijkomt. Dat meldt op Gelderland. Het gaat om vergunningen voor woningbouw, recreatie, bedrijventerreinen en agrarische bedrijven rond een aantal beschermde natuurgebieden, waaronder de Veluwe. Het besluit gaat alleen over nieuwe plannen. Vergunningen met een dwingende reden, zoals dijkversterkingen, worden wel verleend. De huurprijzen in de particuliere sector mogen waarschijnlijk niet verder omhoog. De Tweede Kamer ziet te veel bezwaren in het plan van BBB-minister Keizer. Ze wil voorkomen dat verhuurders hun panden verkopen. Dat gebeurt steeds meer omdat ze door nieuwe regels minder overhouden aan huuropbrengsten. Met hogere huren hoopt de minister dat het aantal huurwoningen niet verder slinkt. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk niet in met het plan. Ook coalitiepartijen NSC en PVV zijn tegen. De vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp heeft bewust de richtlijnen voor spermadonatie geschonden. Dat blijkt uit een contract uit 2018 in handen van Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er zeker 85 spermadonoren zijn met meer dan het maximaal toegestane aantal van 25 kinderen. De kliniek hield een maximum aan van 25 gezinnen. De grootste bekende inktvissoort, de zogenoemde kolossale inktvis, is voor het eerst gefilmd in zijn natuurlijke omgeving. Het dier werd in maart gevonden op 600 meter diepte in de zuidelijke Atlantische Oceaan... De beelden zijn van een pasgeboren exemplaar van 30 centimeter lang. Volwassen inktvissen kunnen 12 tot 14 meter lang worden en wegen dan rond de 500 kilo. Daarmee zijn ze waarschijnlijk de zwaarste ongewervelde dieren ter wereld. Het dier is maar een paar keer eerder waargenomen. Meestal werden ze dan doodgevonden door vissers. Het weer. Het is wisselend bewolkt bij een graad of 10. Het kan mistig zijn.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 achterin op muziek op tien dit is een perfect begin we maken fouten grappen en iedereen lacht mee even hey, staan Zonder zorgen, echt zo'n dag die al te wachten was de Het begon al zo super vanmorgen Toen ik de middag voor mijn auto zag Zo moet het altijd zijn, dus ik heb eigenlijk nog maar één vraag Als het kan, als het mag, morgen weer zo'n dag Niet de ver van de strand en... Ook niet te dichtbij we Van een goed glas bier En ik pak mijn gitaar erbij Er speelt Duizend en één gedachten En iedereen Zingt mee We blijven hier Tot het donker is En ik hoor de zee Dit is waar Oké okay. Wat een dag In de zon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 of my own. Your private room. You've been kicking at the scandals and moon You're huddling up the sorrow like it's your best friend. Thinking it's an inescapable end.